Dit verhaal gaat over Gerilé, een jonge dichter uit Mongolië die helaas veel te vroeg is overleden. Negen dagen heb ik hem gekend. Mijn negen dagen in Mongolië. Gerilé was mijn gids, tolk en al snel een vriend. Hoewel hij is gestorven, is zijn stemmen nog wel. Luister zijn gedicht. Het heet Sneeuw. Dik tegen Soni, zuidelijk moesje. Terug door, zachtjes, schuurt hem bon. Aanstaanigen, aanzuunzingaren dat je, aantanden gewoon, je neerrol daarom zin. Geurig in je tien, schuurt een geen Heel goed haar goed, geritsorsen tegen een gilpa. Je niet, je geritsorsen tegen het bruine land onder mij weigert van kleur te veranderen. Door die op het eerste gezicht onbewoonde wereld slingert een enkele rivier, fel schitterend. Met een oppervlakte van ruim 1,5 miljoen vierkante kilometer is Mongolië ongeveer 50 keer zo groot als Nederland. Ligt op gemiddeld 1580 meter boven zeespiegelniveau en wordt aan alle kanten door land omsloten. De bovenste helft grenst aan Rusland, de onderste helft aan China. Ruim 2 miljoen Mongoliërs leven in Mongolië, waarvan een derde in de hoofdstad Ulaanbaatar. De overige inwoners leven in kleine provinciestadjes of leiden een nomadisch bestaan op de steppen. Dit is de stem van Janni Regneres. Zij woonde twee jaar in Mongolië. Haar vriend, inmiddels man Paul, werkte daar in de hoofdstad Udumbatar voor de Verenigde Naties. Ook zij sloot de vriendschap met de jonge dichter Gennele. Ik ben Paul Groenewegen. Mijn studie ging over uh, politiek en internationale uh, betrekkingen. Ik schreef mijn scriptie over Mongolië, dus dat. Een uh... keer geleden ben ik tegengekomen met een Ierse vriend van mij, die ik ook in uh, Ulaanbaatar was tegengekomen in 1992. En keer stond bij uh, het Ulaanbaatar hotel als een van de vele jonge Mongolen die uh, graag met Westerlingen in contact wilde komen en Engels wilde leren. I totally agree. The this. I agree. I agree agree And I think ice hockey is the best sport in the world. I totally disagree. Nou, well, je moet je voorstellen, Mongolië is een land dat na 70 jaar socialisme en communisme echt redelijk really afgesloten is geweest voor westerlingen en buitenlanders. In 1990 is het echt open gegaan, Mongolië, ook voor de jonge Mongolen. En dat was natuurlijk, eh, na 70 jaar geslotenheid, enorm ja, vervreemd. Voor het eerst zagen ze MTV, voor het eerst kwamen ze in aanraking met westerse waarden enorme, en normen en kleren en uh, ja, een enorme... Shockterapie. Hij doet het FM. This is blue sky, sky. Radio. Ik zag eerlijk voor het eerst toen we met het rolse Miat vliegtuig aankwamen op vliegveld Ollemer. En er stond een heel klein mannetje in een heel groot mannenpak. Heel netjes te wachten. Hij stelde zichzelf voor als, uh, ja, als Gerle. En hij stond daar natuurlijk te wachten op, uh, op zijn vriend Paul. Want die had hij al in 1992 leren kennen. Zes jaar daarvoor. Nou, het, het, het gekke tussen Gerle en mij is dat we zijn allebei even oud. Hij is ook 23 april 1970 geboren. Dus we hadden al, dat betreft hadden we al een behoorlijke band. Hij was een dichter en het was een dromer. En Gerle die, die dacht, wil ik de rest van mijn leven blijven dichten, blijven dromen. Dan moet ik dus in een korte tijd geld zien te verdienen en niet zes dagen per week in de fabriek werken, weet je Doodmoe, geen energie meer om nog wat te doen s'avonds. Dus Gerli had bedacht, weet je wat, ik word gewoon reisgids En dan verdien ik gewoon in de zomermaanden bakken met geld. Waar ik de rest van het jaar op kan, uh, ja, op kan teren en uh, de dingen kan doen die ik zelf leuk vind. Hij was tekstschrijver, songwriter, was hij in een... daar was hij vrij... Uh vrij goed in volgens mij. Ja, zijn vader was ook dichter. Ja, best wel beroemd. En uh, naast dat dichter schreef ze ook uh, teksten voor bijvoorbeeld uh, ja, bands, weet je wel, rockbands, hardrockbands uh, zangeressen en ja, lyrics, writers. Ik heb het wel eens gevraagd, maar hij zei dat hij uh, daar niet veel geld mee verdiende. 10 dollar per keer of zo. En uh, ik vroeg, ja, maar wat als dat dan een grote hit wordt? Uh, krijg je dan ook nog extra geld? En nou, toen zei hij, nou, daar had hij nog nooit over nagedacht. En nee, dat was hem ook nog nooit gebeurd dat hij daar nog extra geld van gekregen had. Dus nee, daar werd hij niet echt rijk van. Maar hij was er wel fier op en trots. Want als we dan uh, in dat busje over de steppen golfden en... Uh, een van zijn hits kwam voorbij op het cassettebandje. Dan uh, zaten we allemaal uh, mee te <laughs> zingen en uh, applaudisseren door het gesprek. Oh, oh, was een heel romantisch type. <laughs> Ik vertelde me ook altijd honderd uit over de, de relatieproblemen met zijn vrouw. En uh, waarom ze nu weer niet met hem naar bed had gewild. En, uh, ja Dat zat hem dan echt dwars en wat hij daar dan aan moest doen. En daar vroeg hij mij weer om raad. En uh, dan ging ik hem weer uh, vertellen hoe hij zijn vrouw uh, met handschoentjes aan moest pakken. <laughs> Het was zeker een romanticus. Het was, maar hij probeerde uh, mee te gaan in de, in de trend van de tijd om zakenman ook te zijn, waar hij niet zo goed in was. Na 1992, toen we hebben we ook nog wat meer, ja... toen heb ik hem gewoon leren kennen en contact gehouden. Ja. En hij is in uh, 96 heeft hij ook nog twee weken bij mij gelogeerd in Amsterdam. De, de hoofddoel was het kopen van een grote uh, Range Rover of een Jeep. Dat was het doel om zijn toerismebureautje wat professioneel aan te pakken... zodat hij zijn eigen Jeep had. Daarvoor had hij allerlei... Uh, en Mongoolse tekeningen en prenten meegenomen om hier in Nederland te verkopen. Zodat hij wat geld over had voor zijn terugreis en om in uh, voormalig Oost-Duitsland op de Zwarte Markt een jeep te kopen. Toen zijn ze naar de Zwarte Markt gegaan in Oost-Duitsland en daar hebben ze een grote uh, ja, Mercedes-jeep op de kop getikt. En die hebben ze in één ruk, in één rechte lijn teruggereden naar Mongolië, Want stilstaan was te gevaarlijk met... Uh, ja, de Russische maffia enzovoort. Dus ja, toen hadden ze echt ja, een grote auto, weet je. Dus toen, ja, toen ging het vrij, uh, vrij vlot met die toeristen. Want die waren daar wel van onder indruk. Maar toen op een gegeven moment kregen de twee goede vrienden slaande ruzie. Gerle en zijn vriend Otje hier. Ik kwam hem op een goede dag op het grote plein tegen. En ik dacht, het gaat niet goed met hem. En inderdaad, hij deed zijn hand even opzij. En ik zag ineens een groot gapend gat. Geen tanden meer in zijn mond. En in grote haast om zo snel mogelijk weg te komen, want hij wilde niet vertellen wat er aan de hand was. Maar goed, ik ben daar in de loop van de tijd wel een beetje achter kunnen komen. En die twee hadden natuurlijk slaande ruzie gekregen. Dat had dan met geld en met die auto van doen. Dus Otjir, de sterkste. Otjir had de bijnaam, de hengst. De sterke beer van de vent. Gerle, zijn bijnaam was muis. Dat zegt natuurlijk genoeg over de fysieke verhouding. We zijn in het uiterste noorden van Mongolië, waar de laatste 80 satan families onder extreem primitieve omstandigheden rendieren hoeden. We hebben gehoord dat hier vannacht een shaman-ceremonie zal plaatsvinden begint Gerle voorzichtig. De informatie wordt bevestigd en ja, tegen een kleine vergoeding mogen we de ceremonie bijwonen. Rond middernacht klinkt het geroffel van een trom. Ik wrijf de slaap uit mijn ogen en kruip met tegenzin uit de warme slaapzak. Het tromgeroffel wordt harder en opzwepender. Ik volg Gerle door het donkere bos in de richting van het spitse silhouet. Hij ligt het pad met de zaklantaarn bij zoekende lichtbundel glijdt over noeste boomstammen en met begroeide rotsen. Ten slotte valt het gele schijnsel op de rendieren die zich nog altijd rond de tent ophouden. Nieuwsgierig heffen de dieren hun kop naar de lichtbron op, waarbij de bellen om hun nek zacht klingelen. Tussen de warme rendierlijven ligt een opgerolde deken. Kerley laat de lichtbundel op het merkwaardige pakketje rusten. Het is een ingebakerd kindje. In een reflex wil ik de baby oppakken, maar Gerlay houdt me tegen en legt uit dat het kleintje nog niet aan de krachten van de Shamaan mag worden blootgesteld. De tent zit al zo goed als vol. In het midden van de tipi brandt een hoog vuur. Het vlammenschijnsel danst over de verweerde koppen. Ja, nou, wij zaten in die tent en uh, die Shamaan die ging de hele... De hele cirkel rond. Alle mensen in de tent moesten de truien zo ophouden. En zij was ondertussen op grote trommel aan het slaan. En met die trommelstok zo aan het swiepen. En die gooiden ze dan zo in je trui. En die viel dan zo plof in je trui. En als ze hem er op een rustige manier weer uitvisten. Dan was er niks met je aan de hand. En dan ging alles goed. En uh, gewoon zo doorgaan als het ware. Maar... Toen ze op een gegeven moment, ja toen was Gerlay aan de beurt. En ze gooit die stok in zijn trui en ze begint helemaal te bruisen en te schuiven. Wow, helemaal gek joh, de tent was te klein. En uh, ze ging bijna door het dak bij wijze van spreken. En, uh, ja, ik, zag, ik zat ook zo te kijken wat er gebeurt weet je wel. En Gerlay die, uh, die trok helemaal bleek weg en uh, die voelde het natuurlijk al helemaal hangen. Dat er, dat er iets aan de hand was of zo. Dus uh, ja, die keek helemaal met geschrokken ogen helemaal. Weet je wel, wat gebeurde er? En uh, nou, die vrouw was, ging helemaal door het land. Dus uh, <coughs> Gerle was behoorlijk van slag. Die zat met heel veel vragen. Gerle was ooit zelf uh, ja, betrokken bij een heel zwaar, zwaar en ja, naar auto-ongeluk. Hij zat toen zelf achter het stuur en dus toen stak er iemand uh, spontaan uh, de weg over. En uh, die vrouw die, uh, ja, die stierf. En uh, ja, Gerle uh, ja, die kon er ja, in feite niets aan doen. Zij stak een beetje achteloos over. Maar goed, Gerle had natuurlijk het gevoel dat, dat haar uh, ja, ziel hem uh, sinds die tijd najoeg en kwaad berokkende. en Dus hij zat ook meteen daar aan te denken. Die uh, persoon heeft een vloeken over me afgeroepen. En uh, ik zal hiervoor moeten boeten of zo, weet je... Hij had er een heel slecht gevoel over. Nee, de volgende ochtend uh, na de ceremonie, dus uh, na een hele bitterkoude nacht, gingen we weer terug naar de, naar de shemaan. En uh, toen wilde hij haar nog wat vragen stellen. Maar het enige wat ze toen tegen hem zei was, uh, je moet hier nooit meer terugkomen. Ja, dus nou, je kan je wel voorstellen dat de uh, sfeer niet beter op werd toen. Gerde is dat echt in zakkenas die ja, rijgoed ja, ja het dan dan dan het is dan Dat dan dan dan dan Er dan dan dan dan zo dan dan dan de dan dan dan dan dan dan is dan dan dan dan dan dan dan dan dat dan dan dan dan dan dan er zijn wel wat bezwaren kleven eraan, want mijn gids hier zegt: zegt, achter elke rijke Mongool staat een Chinese, zegt hij. En nu zijn de Chinezen proberen alles gewoon weer terug te kopen, want Mongolië voor 1911, dat was gewoon Chinees. Totdat de grote held Soepet daar uh, de verandering in bracht. En nu kopen ze het gewoon langzaam terug. De mensen hebben hier dus echt de pest aan Chinezen, alles... Aan slechts en aan ziektes, dat komt allemaal uit China. Want iedereen haat gewoon Chinezen. Dat is echt één een... een... uitzondering, denk ik. En dat heeft toch te maken met mijn uh... vriend en gids Gerilé hier. Want Gerilé is een dichter. En zijn vader is ook een groot dichter, een nationaal dichter. Maar het is ook nog een broer van Gerilé. En met die gaat het niet zo goed die heeft een of andere kwaal als zijn als nieren. En als er niks, niks snel gebeurt, dan is hij gewoon te doden opgeschreven. En toen is er in een paar maanden terug in het Sportpaleis, het enige ronde gebouw in Lulambattar, de rest is allemaal vierkante flat, is er een, uh, de eerste, allereerste nationale geldinzamelactie gehouden. Uh, op tv en alle, alle beroemdheden waren er. En is er, met dat geld is dus de broer van Gerrleë... Naar Peking gestuurd. En daar, als alles mee zit, krijgt hij binnenkort een verse nier getransplanteerd. Het enige probleem is nog. dat uh, het wacht is tot de juiste donor wordt uh, geëxecuteerd. Dat er weer een Chinese gevangene uh, ter dood wordt veroordeeld. Toen we daar waren in 1998, dat uh, duidelijk werd dat. Uh... Dat zijn boer echt ziek uh, aan het worden was en dat, zijn, uh, <tie> dat hij een nieuwe nier nodig had, et cetera. Dat het steeds acuter werd. Dat werd gewoon in die tijd werd dat uh, langzamerhand steeds duidelijker. Dus ik heb nog met Koreaanse artsen geprobeerd om hem te laten onderzoeken daar. Een... Maar in, in Mongolië was er in ieder geval was er geen behandeling mogelijk. Nee. Dus... Uh, ja, dat maakte wel dat Kerly nog wat gekkere sprongen ging uithalen om geld te verdienen voor zijn boer. In een gaan Kerley houdt de verhalen over de Chinese niertransplantatiepraktijken zo vaag mogelijk en zegt dat zijn broer alleen in China nog gered kan worden. Kerley en zijn familie hebben natuurlijk geen 30.000 dollar, maar wat ze wel hebben zijn goede contacten. Er schijnt een zo mogelijk nog loosjer circuit in China te bestaan waar een nier ineens nog maar 8.000 dollar hoeft te kosten. Ten einde raad adviseert Paul de familie een benefietconcert te organiseren. Het concert vindt plaats in het circus en zal live worden uitgezonden op de Nationale TV. De volgende ochtend staat een lange stoet gullegevers voor de deur, die hun bijdrage persoonlijk aan de ouders willen overhandigen. Tot ieders verbazing is er voldoende geld bijeengebracht om de zieke naar Peking te vliegen en een orgaan te kopen. Er is haast geboden. De jongen is nu al bijna te zwak om de vlucht nog aan te kunnen. In de weken daarna horen we van Gerle hoe de situatie in Peking ervoor staat. Het geld raakt op. Het militaire hospitaal zuigt de Mogolse klant uit zonder de beloofde nier te leveren. De nierdialyses die wekelijks nodig zijn om de jongen in leven te houden kosten handenvol geld. Behalve die nierdialyses moeten er ook peperdure medicijnen worden betaald. Waaronder tal van injecties met cyclosporine. Kunnen we het ziekenhuis in Peking niet aanklagen, vraag ik. Kerle kan er nu niet langer onderuit. Hij vertelt ons over de oorsprong van de nieuwe nier... en hoe zijn familie gevangen zit in een web van corruptie. We hebben geen poot op, op te staan, is zijn trieste conclusie. En ik heb eigenlijk toen wel in een soort van dubio gestaan, hoor. Want op zich kon ik dat wel helemaal betalen. Hè. Ik had natuurlijk een baan bij de VN... He, ik, als ik had gewild, dan had ik gewoon die hele operatie zomaar kunnen, kunnen betalen. Een paar duizend dollar en klaar. En het was een vriend van me, zeker. Ja. Dus dat, heb, dat heeft wel door mijn hoofd uh, gezweefd. Maar ja, dat is ook weer... Dat is dan een, een moeilijk dilemma in een soort van um, afweging tussen uh, een vriendschap en een zakelijke relatie. En... Um, ja dat je als Westeling daar bent en wel even met geld gaat smijten of zo Houda! toen we terug waren, het hout hebben gemangeld omdat gorf. morgen gaan zorgen, misschien gooi hij het ook het van zijn. wij waren een week weg geweest naar Thailand, de eerste vakantie, en uh, toen kwamen we terug, en toen vertelde Jerry uh, dat Kerley was overleden. dus die uh, gewoon, ik zat op kantoor de eerste ochtend weer, en toen kwam Jerry binnen, en Jerry was een Nederlandse vriend van ons die Kerley ook kende, en die zei: Kerley uh, is dat. Dus dat was wel even schrikken. Ja, dat is natuurlijk diep tragisch, hè? Dat, dat uh, in één gezin, uh, zeg maar, de, de jongste zoon op sterven ligt in, de Chinese, uh, ja, in het Chinese ziekenhuis, en uh, de oudste zoon uh, geld bij elkaar probeert te sprokkelen door met nog meer mensen naar het grote zoetwatermeer meer te gaan. Waar die nooit meer moest komen, had de hem immers gezegd. En op, op reis daar naartoe, het was eind juni 1999, Gerlay had haast, hij wilde geld verdienen, dus hij had een hele jonge chauffeur ingehuurd, zodat de winstmarge voor Gerlay groter zou blijven. Maar dat is hem uh, fataal geworden, want uh, de jonge chauffeur die stuurde de bus te schuin tegen de berg op en de bus uh, ja, die kantelde. en rolde acht keer over de kop. En nee, de toeristen waren uitgestapt. Want uh, ze, waren, ze waren al na één dag uh, ja, de weg kwijt. Ze waren verdwaald. Ik kwam natuurlijk ook mede door die jonge, onervaren chauffeur. En dus uh, de bedoeling was om even bovenop een berg... zich beter op de omgeving uh, te gaan oriënteren. Dus de toeristen waren uitgestapt. Die wachten beneden. Gerle en de chauffeur reden. Huppakee, naar boven. En Gerle had me had me de reis daarvoor verteld dat uh, hij dit jaar heel erg uh, op moest passen voor bergen en ijzer. Hè, ieder jaar uh, in februari bij het Mogolse nieuwjaarsfeest worden de kaarten geschud voor het nieuwjaar. En dan wordt jou verteld wat je in het komende jaar wat je moet vrezen, waar je voor op moet letten. Gerle moest dit jaar of dat jaar dan voor bergen en ijzer oppassen. En ik zei toen nog tegen weet je wel, wat, wat bergen hier in Mongolië, wat kunnen bergen je godsnaam aandoen? Hij en... had me nog gewaarschuwd voor het feit dat, uh, dat het was het jaar, ik weet niet meer, het jaar van de hond of zo. Nee, we zijn allebei in het jaar van de hond geboren, dat was het. Maar het was het jaar van de, ik weet in ieder geval een jaar, en dat toen we voor ons allebei gold. Voor dat jaar, je moet oppassen voor bergen en voor metaal. Hij is in een auto van de berg uh, gerold. Dus dat uh, schoot me toen meteen te binnen. oh shit. En hij heeft twee kleine kindjes, dat is dan het ergste. Uh, dat uh, kan je niet voorstellen.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 <middels> Dit was het treurige verhaal van Guerrele. Met zijn broer is het goed afgelopen. Ja, die, die heeft uiteindelijk een nieuwe nieuw gekregen. Ja, wonderwel, wonderwel. Hij is um, drie maanden later is hij weer teruggekeerd naar Mongolië. Het is natuurlijk ook wel heel heftig hè, dat je de begrafenis van je broer niet eens hebt bijgewoond. Dat je terugkeert naar een land waar ineens je grote, grote broer uh, begraven ligt. Uh, maar het gaat heel goed met hem. Hij heeft een nieuwe nier, hij is gezond, hij heeft de zoontjes van zijn broer uh, heeft hij eigenlijk als zijn aangenomen. Jannie Regnierus schreef een mooi boek over haar twee jaren in Mongolië. Het heet... De volle maan als beste vrienden. Uitgeverij... Wereldbibliotheek.